en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In het centrum van Cairo brengen opnieuw duizenden betogers de nacht op straat door. Ze zeggen dat ze pas weggaan als president Mubarak opstapt... en ze trekken zich niets aan van het uitgaansverbod. Het Egyptische regime heeft democratische hervormingen beloofd... maar voor de demonstranten is dat niet genoeg. De volksopstand tegen Mubarak moet vandaag zijn hoogtepunt krijgen met een massale betoging in de hoofdstad. Het leger zegt er gisteren toe dat er niet zal worden ingegrepen als betogers vreedzaam hun mening uiten.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 en geen sprake. De transfer van heer Veenspits Bas Dost naar Ajax is definitief afgeketst. Volgens de zaakwaarnemer van Dost heeft Ajax onderhandelingen om 11 uur gisteravond gestaakt. Dat was een uur voor het sluiten van de transfermarkt. Ajax wilde voor Dost 4,5 miljoen euro betalen, Herenveen vroeg 5,25 miljoen. Eerder gisteravond verloor Dost de arbitragezaak tegen Herenveen, waarmee hij een overgang naar Ajax wilde forceren. Ajax wilde Dost aantrekken als vervanger van Louis Suarez. Die tekende gisteren een contract bij de Engelse voetbalclub Liverpool. Suarez wordt daar de opvolger van de Spaanse spits Fernando Torres, die vertrok voor 58 miljoen euro naar Chelsea.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 C Me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes.